1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Brand in parkeergarage Scheveningen leidt tot verkeerschaos... en de Roemer trapt campagne af in Arnhem... en vliegtuigresten legendarische Emilia Earhart mogelijk gevonden... Het weer, veel zon en maximaal van 30 graden langs de kust tot plaatselijk 36 in het zuidoosten. In de kustprovincies zorgt een zeebriesje voor enige verkoeling. Later op de dag kan er wat bewolking binnentrekken waaruit lokale een buik kan vallen. Vanaf morgen meer bewolking en minder warm. Goedemiddag. In Schevening is het verkeer vastgelopen door een brandje in de grootste parkeergarage. Het vuur begon op de tweede verdieping onder de grond, vertelt de brandweer. Daar bleken uiteindelijk twee voertuigen volledig uitgebrand en minstens één zwaar beschadigd. De parkeergarage werd daardoor gevuld met flink wat rook. En ja, die rook die zal de komende uren de garage weer moeten verlaten via de ventilatiesystemen. De voertuigen van de politie en brandweer staan op de belangrijkste toegangsweg naar de garage en blokkeren daardoor ook de toegang tot het strand. De ANWB raadt mensen die nu nog met de auto naar Scheveningen willen aan naar een andere badplaats uit te wijken. Andere parkeergarages zijn vol en er is daardoor in Scheveningen geen parkeerplaats meer vrij. Politie Utrecht heeft via Twitter mensen verzocht niet meer naar het Meer te komen, ook niet op de fiets. Het recreatiegebied in de gemeente Woudenberg in Utrecht is vol. De SP is bij elkaar in Arnhem. In het Openluchtmuseum begint de partij die het zo goed doet in de peilingen... vandaag officieel aan de campagne. Verslaggever Marcel Bril liep bij de ingang van het Openluchtmuseum... lijsttrekker Roemer tegen het lijf. Goedemorgen, meneer Roemer. Goedemorgen. Ondanks die prachtige dag toch strak in pak. Ja, met vreselijke twijfel. En uh, je zal ongetwijfeld uh, in de loop van de dag wel even lekker uitgaan. De das en de jas. Want moet u zich toch premierwaardig opstellen vandaag? Ja... Ja, ja ik, ik zie er gewoon graag uh, netjes uitzien bij Bennekamp zodat iedereen toch even te kijken. Maar uh, dat ik hem de hele dag hou, Ik geloof ik niks aan. Ja, staat erop. Okay. Op de foto met Emiel Roemen. Ja, ja. helemaal geweldig. Denkt u dat u met de nieuwe premier van Nederland net op de foto bent gegaan? Ik hoop het wel. Het is wel mijn grote droom. Ja. Is, is het niet ook een beetje spannend? Want ja, hartstikke nu... spannend. Het is hartstikke spannend. Ja, het is, uh, elke dag tel ik maar af. Ik heb zoiets van, uh, het is een mooie zomer, maar voor mij mag het zo rauw 12 september worden. Het is natuurlijk heel spannend wat van uitslag er gaat komen en uh, wat gaan we na 12 september doen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen het spannend gaat worden. We merken op straat dat mensen toch graag willen dat er wat gaat veranderen in Nederland, en Europa, dat het wat socialer wordt. Maar wordt u er niet een beetje zenuwachtig van, van die druk? Nou ja, ik kan niet ontkennen dat dit een hele spannende periode ook voor mij is. Ja, natuurlijk. Ik zou, ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet was. Ja, want ja, hoog in de peilingen, Het kan alleen maar naar beneden gaan natuurlijk zo'n tijdje voor de verkiezingen nog. Nee want je kunt ook nog steeds doorstijgen. En uh, het hangt veel af van wat we gaan doen, het hangt ook veel af van mij. En uh, je merkt dat, uh, dat het weet, toch ergens voor andere partijen in het midden in bedreiging zijn, omdat we er zo goed voor staan. Dus alle pijlen zijn op ons gericht. En ja, daar moeten we mee omgaan. Zo meneer, al vroeg aan de drank. Nou, dat valt wel Het is half elf. Half elf. Hij was wel vanaf vanmorgen 8 uur op pad zijn. En, uh... Dan heeft hij alvast een drankje verdiend? Ja, we hebben eerst koffie op. Dus dan kan het. Het is wel spannend, hè? want ja, nu staat de SP heel goed in de peilingen. Maar ja. ja, er zijn nog 3,5 weken. Dat klopt, maar we staan al lang goed in de peilingen. Ja, 12 september beginnen we allemaal op nul. En dan hopelijk zouden we een uur of 11, half 12 weten we. wie het is. Maar ik heb een goede hoop. Mag ik een groot, groot SP-applaus voor mijn held uit ons Jan Reinissen? Ja, wat een introductie. Hallo Arnhem. We staan er heel erg goed voor. En dat maakt anderen heel zenuwachtig. Wij laten ons niet van de wijs brengen door al dit soort praatjes. Wij gaan niet op de man spelen. Wij blijven bij onze strijd die wij voeren voor een menselijk en sociaal Nederland. Dat is ons doel en zo zullen wij strijden. Politiek en jongeren is een moeilijke combinatie. Tenminste wordt vaak beweerd. Jongeren gaan weinig naar de stembus en dus richten politieke partijen zich ook op hen. Festival Lowlands kwamen vanochtend de vertegenwoordigers van een groot aantal partijen... om te speechen en stemmen te winnen. Paul Sanders die ging kijken met Siewert van Liene, een van de voortrekkers van de G500. Een beweging die jongeren wil betrekken bij de politiek. En op verbazing van sommigen stond het aardig vol. Ja, een gigantisch volle India-tent op Lowlands, waar nu een politiek circus is. Ik geloof dan ook niet dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in politiek. Nou ja, je ziet wel dat ze minder stemmen. 41% van mijn leeftijdsgenoten stemt niet meer. Maar 1,2 miljoen mensen onder de 40. Maar het ligt volgens mij niet omdat ze niet geïnteresseerd zijn. Omdat ze zich totaal niet meer herkennen in het politieke systeem waar we nu in leven. Ja, we hebben tot nu toe maar een paar sprekers gehad. De SP is geweest, Halbe uh, Zijlstra van de VVD. Wat vind je tot nu toe van hun betogen? Nou, ik, geloof dat, ik heb alleen deze SP'er meegemaakt. Dat was een beetje een voorleest. Toontje. Ja. Uh, ik hoop dat ze zo meteen al wat pittiger met elkaar in debat gaan. Uh, maar wat ik wel heel jammer vind is eigenlijk dat de mensen, de, de, de fractievoorzitters van de VVD en de SP, dat die hier aan afwezig zijn. Ze duiken overal in deze campagne, ook hier vandaag. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, dat ze elke keer een soort van catenaccio politiek voeren. Een beetje de nul houden. Ja. En niet hier op Lowlands durven te zeggen wat ze nou eigenlijk willen. Is men bang voor dit kritische publiek? Weet ik niet. Uh, volgens mij zijn ze bang voor elkaar. Nou, dat zou ook kunnen. Jij bent hier niet zomaar, je hebt, natuurlijk ben je voor dit evenement hier, maar ook gisteren was je Blowlands om iets nieuws te presenteren. Wat was dat? Ja, we hebben gisteren de stembreker geïntroduceerd. Met de stembreker kun je voor het eerst op meerdere partijen stemmen op 12 september. Um, hoe gaat het nou eigenlijk? Nou ja, je gaat naar onze website stembreker.nl. Daar vind je de partijen aan die jij een deel van jouw stem wil geven. Bijvoorbeeld nou, 40% VVD, en 40% Partij van de Arbeid, 20% D66. Dat voer je in, dan geef je een 06-nummer. Dan gaat hij bij ons in de computer en dan gaan we op 12 september met een logaritme, dus via de computer reken het uit. En dan krijg je, stel dat jij je VVD stemt... dan krijg jij een smsje, Goedemorgen. jij stemt vandaag VVD... en Sievert rekent op je, die stemt vandaag op de Partij van de Arbeid. En zo kun je dus meerdere stemvoorkeuren op 12 september doorgeven. Ja, je stemt eigenlijk, of je kiest eigenlijk voor een coalitie... niet voor een exacte partij. Precies, je kiest je eigen coalitie... en je stemt dan eigenlijk op een thema die die coalitie gaat oplossen. Dus stel dat je denkt, van, nou, ik wil, vind Londenlens heel belangrijk, cultuur heel belangrijk... dan maak je je eigen cultuurcoalitie. Of zeg je de Olympische Spelen vind ik heel belangrijk... dan maak je de partijen bij elkaar die voor de Olympische Spelen in Nederland zijn. Ja zo stem je meer op thema's, op oplossingen op meerdere partijen... in plaats van op die partijen die alleen maar verdeeldheid zaaien. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Bondgenoten van Ecuador hebben Groot-Brittannië gewaarschuwd voor ernstige gevolgen... als ze de ambassade van Ecuador in Londen binnenvallen... om Wikileaks-oprichter Assange aan te houden. De zogenoemde Bolivariaanse Alliantie van de Volken van Ons Amerika neemt het voor Ecuador op. De regering van Ecuador besloot donderdag om Assange politiek asiel te verlenen. De Wikileaks-oprichter zit sinds 19 juni in de ambassade van Ecuador in Londen... en voorkomen dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd. Justitie wil hem daar ondervragen in een verkrachtingszaak... maar Assange vreest dat hij door Zweden aan de VS zal worden uitgeleverd. En daar wachten mogelijk een zware straf vanwege de onthullingen van Wikileaks. Assange heeft gezegd dat hij vanmiddag voor de ambassade van Ecuador in Londen een verklaring geeft.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 Een ongeluk met een vliegtuig. In Soudaan zijn zeker 30 mensen omgekomen... onder wie één of twee ministers. Het toestel was met een regeringsdelegatie, beveiligers... en journalisten onderweg naar een moslimfestival... waar het einde van de ramadan wordt gevierd. Volgens de luchtvaartautoriteiten is de bemanning ook om het leven gekomen. Het vliegtuig verongelukte in bergachtig gebied... in de buurt van de stad Talodi, in de grensprovincie zuid kordofan Over de oorzaak van de crash is nog niets duidelijk. In een autovrak dat gisteren uit de IJssel bij Doesburg is opgedoken... zijn menselijke resten gevonden. Het gaat waarschijnlijk om het lichaam van een man uit Ellekom... die sinds 2004 wordt vermist. De man van 25 verliet in maart van dat jaar... in overspannend toestand het huis van zijn ouders... en was sindsdien vermist. De auto waarin de stoffelijke resten zijn gevonden... is geïdentificeerd als de wagen waarin hij destijds is vertrokken. De politie doet nog aanvullend onderzoek... om officieel te kunnen bevestigen dat het om de vermiste man gaat. Justitie heeft een gevangenenbewaarder van gevangenis De Gerenhorst in Sittard opgepakt op verdenking van corruptie. Volgens het OM hand- en spandiensten verricht voor gevangenen. Een gedetineerde vertelde de Limburgse omroep L1 dat de bewaarder werd gepakt met softdrugs en sterke drank voor gedetineerden. In de Eredivisie speelt FC Groningen tegen Willem II. Groningen dat wat goed te maken heeft... na het verlies van 4-1 tegen Twente vorige week in de Euroborg. Henk Kok. Uh, we hebben jou laatst gehoord, toen was het 1-0. Is dat nog steeds? Ja, Groningen is er wel mee bezig om in elk geval... die 4-1 nederlaag tegen de FC Twente weg te poetsen. Dat kan natuurlijk niet, maar in elk geval... een beetje revanche op zichzelf te nemen. Het is 1-0 door een doelpunt van Texera. Groningen verdient die voorsprong ook. Het is, dat is wel te begrijpen. Een tempoloze wedstrijd, maar af en toe... een lichte versnelling in het spel... van. Van FC Groningen. Willem 2 uh, heeft helemaal niet uh, dreigend geweest. Ik heb een tweetal schoten gezien, maar van buiten het 16 meter gebied. Omdat er anders ook geen oplossing uh, denkbaar was. Omdat geen enkele speler van Willem 2 zich op dat moment ook maar in een 16-meter uh, gebied uh, bevond. Tempeloze wedstrijd, dus dat begrijp ik wel, omdat beneden het veld volledig in de zon ligt. Er moet daar beneden een bakhoven zijn. En uh, veelal uh, moet ik denken aan een uh, wedstrijd in de oefenperiode. Dan zie je ook vaak op een mooie zomeravond zie je van het tempel. Voetbal. Nu even Manjasko aan de bal. De rechter verdediger van FC Groningen is op de helft. Halverwege de helft van Willem II. Legt hem dan even terug op Schet. Schet is de meest creatieve aanvaller van FC Groningen. Uh, is overgekomen van RKC. Maar die bal die wordt alweer teruggespeeld door uh, Bakuna. En dan bevindt die bal zich in de middelstreep. bij Sparf. En Sparf probeert dan Texera te bereiken. En even weggespeeld gespeeld naar Johansson de linker verdediger. Die legt hem ook weer terug. En als ik dan even naar beneden kijk. Dan hebben al die spelers. Die hebben maar een hele kleine actieradius. Niemand gaat echt uh, ja, tempo maken. De diepte in om een lange spurt te trekken. Dat blijft allemaal achterwege in deze wedstrijd. En daardoor is het ook een vlakke wedstrijd... maar wel een verdiende voorsprong van FC Groningen. Doelpunt Texera, zoals gezegd. En ook nog een andere drietallen doelpogingen. Dat onderstreept het offensief en de betere kwaliteiten van Groningen. Dankjewel, Henk Koek. Wheelrenner Bradley Wiggins start volgende maand in de ronde van Groot-Brittannië. Hij wil hiermee de fans in eigen land tegemoetkomen. Wiggins, zoals u weet, de winnaar van de Tour en het Olympisch Goud op de tijdrit... gaat proberen de komende weken fit te blijven. Hij zegt dat hij zich in eigen land niet belachelijk wil maken. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Een brandje in de grootste parkeergarage van Scheveningen... heeft geleid tot een verkeerschaos. De ANWB raadt strandgangers aan om niet meer met de auto naar Scheveningen te komen... De SP is officieel zijn campagne begonnen. Aftrap werd gegeven in het Openluchtmuseum in Arnhem. In de Stille Oceaan zijn de resten van een vliegtuig gevonden. En mogelijk gaat het om brokstukken van het vliegtuig van de legendarische Emilia Earhart... die in 1932 als eerste vrouw solo de Atlantische Oceaan overvloog. Dit is Radio 1. Max... Welkom bij deze De high end up hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune van Max. Terug de perstribune na een lange sportzomervakantie. Er zijn andere dingen op Radio 1 gebeurd... Veel sportdingen, nieuwszaken enzovoort. Te gast dit uur Jacco Verharen. Jacco moet je zeggen. Zwemcoach Jacco. <laughs> ja. Het is ja. even wennen. Wat zeg je zelf? Jacco. Oké, okay, en ja, hoe komt dat? Dat komt, uh, mijn vader heet uh, Jacques en mijn moeder Corrie. En uh, dat is een samenvoeging, dus vandaar. En mede dankzij eh, vader en moeder zit eh, Jaco Verhari hier. En hebben wij veel gouden medailles eh, aan hem eh, te danken. Bijvoorbeeld de medailles van Ranomi kromo Jojo op de afgelopen spelen. Verder vliegende kiep. Verslaggever Zul van der Wart op Tessel. En u hoort waar u het beste terecht kunt met uw vragen en klachten over de media. Tom van het Hek is even gestopt met zijn populaire klachtlijn. Maar eh, u kunt bij ons terecht. En verder alle reacties en vragen op deperstribune.nl of via Twitter. Kan ook natuurlijk. Hè. Vraag naar het deperstribune of hashtag deperstribune van Max. Jacco, Jaco, we horen je al. Uh, Gouden zwemcoach van de Spelen. Uh, de vijfde Spelen waren dit alweer die je als, uh, als coach begeleidt. Ja, dat klopt, ja. ja uh, 96 uh, Atlanta was mijn uh, eerste Olympische Spelen als, ja. als coach. En hoe oud zijn wij? Uh, 43. <laughs> Pardon, vijfde spelen. Ja, jij bent jong begonnen, hè? Ja, ik ben er heel, uh, ben echt vroeg begonnen. Op mijn negentiende als zwemcoach kwam ik van het Sios. Uh, en uh, ik kon gelukkig meteen aan de slag. En ja, als je jong begint, dan ben je overal vroeg bij. Zeker. En uh, jou is veel glorie ten deel uh, gevallen. Hoe was deze week? Want uh, je bent geridderd, meen ik. Je bent in Eindhoven Ereburger geworden. Ja, ja uh, verrassend. Eigenlijk uh, een hele verrassende week met... Uh, ja, met mooie complimenten natuurlijk. Uh, uh, ja, iets waar je trots op bent. Uh, al is het wel zo, je bent het als trainer niet gewend. Uh, je staat er eigenlijk om, om sporters medailles te laten halen. En, en plotseling sta je zelf in de schijnwerpers. Het, uh, ja, dat is, dat is even wennen, maar daarom niet minder leuk. Het is even wennen... Uh, uh, uh... Maar doet het je ook wat? Uh, ik bedoel, streelt het de ijdelheid dat je denkt van... ja, het is ook mijn werk geweest. Het is niet alleen uh, Ranomi... Uh... Nou ja, aan de, aan de ene kant natuurlijk wel. Want je, je, ja, je bent wel trots op het werk wat je doet. Uh, je bent trots op de medailles die de sporters halen. Maar dat heb ik in de ridderzaal ook al aangegeven. Van, nou, het zijn toch uiteindelijk de sporters die de medailles moeten halen... dankzij hun talent. Ja. En zo voel ik het ook echt uh, staak daar. En dan is het natuurlijk... Ik doe, ik doe de dingen ook niet alleen. Ik werk met een, uh, met een behoorlijke staf... Uh, fysiologen, ja. uh, mensen aan de technische kant... Uh, mensen aan de innovatiekant, een KNZB, een bestuur, een club... Tuurlijk, maar uh, daar blijft het uithangbord natuurlijk. Ja, nou ja inderdaad. Dus, dus uh, wat, wat ik altijd hoop is dat uh, dit soort onderscheidingen... wel, wel uh, afstralen naar de mensen met wie ik werk. Want die verdienen dat echt. Nou, We zetten je nog even toch in het zonnetje... want dit gebeurde er dus in de Ridderzaal. Deze vele jaren dat je actief bent als zwemcoach, heb je vele mensen tot grote hoogte doen stijgen. Dat is een geweldige topprestatie. En dat betekent, daarmee heb je ook aangegeven hoe groot jouw verdiensten voor de Nederlandse zwemsport zijn. En graag spreken wij dan ook onze waardering uit voor al jouw werk, over al die jaren. En daarom heeft het Hare Majesteit behaagd jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat krijg je dan te horen. Wat doet dat met je? Ja, heel vreemd. Want we voor, daarvoor was de verkiezing voor uh, beste coach van de Olympische Spelen. Uh, ja, dan zou ik willen zeggen, die won ik. Maar ik vind dat er bij, bij verkiezingen eigenlijk... in ieder geval tussen coaches uh, nooit, uh, nooit winnaars zijn. Uh, ik heb toen aangegeven, ja, dit had elke gouden medaille coach uh, kunnen krijgen. De coach van Epke Zonderland, uh, de coach van het dameshockeyteam. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, dus, dus ja, ook dat zie ik dan weer als een uh, onderscheiding. En toen was ik, nou ja, in ieder geval daarna weer gaan zitten. En ik denk, nou, mijn deel zit erop. Um, en tijdens een uh, speech, of eigenlijk tijdens het huldigen van de gouden medaillewinnaars, hoorde ik mijn naam weer. En ik zat eigenlijk een beetje voor me uit te kijken. Ik zag in één keer een vrouw naast me staan. Die zei, ja, je moet nu echt uh, naar voren. En dan denk je, ja, wat gaat er nu gebeuren? Dus dat was een complete verrassing. Ja, en waar, waar is het lintje nu? Uh, het lintje is gewoon thuis in een doosje en uh, wordt goed bewaard. Ja, want je mag dus nu uh, zo'n zo zo uh, lintje opdoen. Hè? Naar de buitenwereld laten zien van, uh, hier ik, ben ik. Hier ja, de ja ik, ik denk dat dat heel weinig voor gaat komen. Ik bedoel, ja? als, als het een keer uh, echt een gelegenheid is en het wordt ook nog gevraagd. Uh, maar ik denk niet dat ik. Uh, ik ben er niet minder trots op, maar ik denk nee. niet dat ik ermee rond ga lopen. Nou, Ereburger, Ereburger van Eindhoven. Uh, krijg je dan voorrang bij de slager of de bakker? Uh, ik bedoel, je loopt door die stad, een grote stad uh, in het zuiden des lands. Ja, nou ja bij Ereburger. Ook, ook dat weer een, een, een, een volslagen verrassing. Want ik, uh, ik, ik, ik woon al twintig uh, jaar in Eindhoven. En uh, nou ja, ook daar uh, vonden ze het nodig om, om, om ja. ja, die, die huldiging extra cachet te geven in de vorm van mijn persoon. En ja, heel erg leuk. Maar ja, Ereburger is ook gewoon een, een onderscheiding uh, ja. van, van uh, een waardering wat je voor de gemeente Eindhoven hebt gedaan. En dan moet ik weer zeggen: dankzij al die andere mm -hmm. mensen, want dat is nu helemaal zo. Um, maar uh, nee, ik denk niet dat ik voorrang krijg bij de slagen. Nee, nee, dat denk ik niet. Nee. Maar voelt het, uh, voelt het anders als je door de stad loopt? Dat je denkt, hier loopt Erenburger uh, haar? Hè? Nou, op dit moment voelt het even anders. Want werkelijk, overal waar je komt, word je gefeliciteerd. Dat is, uh, dat, is, dat is enorm. Uh, of je nu op het terras gaat zitten, of in een winkel komt, of waar dan ook. Dus dat is, uh, dat is erg leuk. Ik vind, vind het mooi om, om mee te maken na deze Olympische ja. Spelen. En dat lijkt. Nou, ik heb er nu vijf meegemaakt en dat lijkt elke Olympische spelen wel gekker te worden. Hoe mensen de sport beleven, hoe, hoe fijn ze het vinden dat er goed gepresteerd is, hoe, ze, hoe intens de mensen meegeleefd hebben. Ja, dus, dus de wereld ziet er uh, nu even anders uit. Maar ja, op een gegeven moment appt dat natuurlijk ook weer al weg. Laat ik je even terugnemen naar 96: Atlanta, Atlanta Kirsten Vlieghuis, brons op de 400 meter. Dat weet je, dat weet je natuurlijk. Ja. Uh, je had toen een weddenschap afgesloten, weet je dat ook nog? Ja, die, die ken ik ook oh. nog, ja. Ah, ja dat, dat is dat... de enige keer dat ik het ooit heb. Nou, luister. Misschien heeft u het uh, net uh, voor zevenen gezien. Haar coach is erbij, Jacob Haren, En die heeft gisteren uh, toegezegd dat als er een plak wordt gehaald... door een van zijn pupillen van de PSV-ploeg, zeg maar... dan uh, mocht zijn haar eraf... Oh, de eerste kale plekken komen door. Ja, ja, ja, ja, ja. Het <lacht> gaat heel goed. Je bent nu echt behoorlijk uh, bezig. Ja, het wordt nu mooi. Nu moeten we dus gewoon doorgaan. Ja, dan gebeurde die zwarte krullen vlogen eraf. Ja, die, ja want ik had echt. Uh, nee, dat waren mijn eerste Olympische Spelen als coach. En, en ja, ook als coach wil je zelf weten: van, kan ik het niveau aan? Hè? Ik bedoel, de, de, kunnen sporters het niveau ja. aan? Maar kun je ook zelf als coach op dat niveau acteren? Dus ik had gewoon in een bui gezegd: van ja, mijn haar gaat eraf bij de allereerste Olympische medaille. En uh, ja, dankzij Kirsten Vlieghuis uh, ging het er ook af. Nou, en als u denkt, hoe zag Jacco er toen uit? Jaco van Haarden. Uh, dan moet u op de website uh, kijken, perstribune.nl. Want daar staat, een, daar staat een foto van hem uh, toen, toen die krullen eraf vlogen. Ja, ja deed je de dat werkelijk in de wetenschap? Dat je dacht, nou ja, uh, het gaat Kirsten niet lukken. Nou ja, ik, ik, ik denk ook dat ik op dat moment als coach ook dacht... van ja, misschien is het ook een extra motivatie. En uh, willen ze een trainer uh, met een kaal hoofd zien. Um, maar ik, nou ja... Het behalen van een eerste Olympische medaille. Nou ja, ook voor een sporter natuurlijk, maar ook voor een coach, dat je daar voor de eerste keer naartoe gaat en mensen een medaille halen. Nou, dat was voor mij zo bijzonder. Uh, dat ik dacht, nou ja, als dat lukt, dan mag er voor mij ook iets heel geks gebeuren. En zo geschieden. Ja, en uh, dat waren toen de spelen van de. Was 18-jarige Pieter van den Hogeband, hè, daar kondigde zich al iets groots aan toen? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Die, die, die haalde daar twee vierde plaatsen. Zat op de 100 en 200 meter vrije slag... één tiende van het podium. Ook dat, in die periode... eigenlijk waren we ons daar nog niet zo van bewust... Van, uh, en, en achteraf baal je dan wel dat het geen derde plek is geworden. Vierde is natuurlijk een redelijk ondankbare plek. Ik denk wel dat hij dankzij die vierde plekken uh, uiteindelijk de motivatie heeft gevonden om, om er zo'n lange carrière van te maken. Want ja, vervolgens hebben we nog uh, of hebben we 15 jaar samengewerkt en de, de, ook dat is mooi. Ja, ja, want dat is het begin van een inderdaad langdurige uh, samenwerking. Je zei het even uh, op kop van dit uur, zo pas ja. Ik was 23 toen ik als trainer begon. Toen dacht ik. Uh, 19 of bij, bij, uh, hoe ja, oud was je? 19. Ik, 19 was ik toen ik begon. Dus. Uh, Wist jij eigenlijk altijd, ik wil trainer worden. In plaats van, uh, zal, ik top, zal ik zelf topsporter worden? Had je dat in je of niet? Nee, nee. Ik, ik kwam er snel genoeg achter dat ik uh, gewoonweg het talent niet had om topsporter te worden. Wat was jouw liefde uh, uh, in de sport? Wat deed je zelf? Ik deed zelf uh, judo en zwemmen. Ja. Ja, en en uh, ik, ik zat op dat moment op het Sios... Uh, nee, de, de, de droom om zwemtrainer te worden, die is al veel eerder begonnen. Ik zwom bij een, bij een, ja, eigenlijk een soort van recreatieve vereniging. Die, die, uh, uh, maar ik, ik had een ontzettende passie voor water op een of andere manier. Die heeft mij ook nooit losgelaten. Uh, waar komt die feet, vandaan? Hoe kun je dat herleiden? Ja, de, de, de, de, mijn buurman vroeger waar ik woonde, die, die, die had een zwembad in de, in de tuin. En uh, ja, wij mochten daar gelukkig uh, de, heel vaak zwemmen. Dus ik, ik ja... Uh, zo vaak, ik kon na school, voor school, uh, uh, tot s'avonds laat uh, lag ik in het zwembad. Al, al vanaf heel jong. En ik denk dat ik daar uh, dat gevoel, uh, of in ieder geval die passie voor water, uh, heb gekregen. Ja. En je was, je was hoe dan ook een jongen, blijkbaar? Een, een, een jeugdig uh, jongen die begaan was met, uh, met sport. Omdat je zegt, ik ben het CIO's uh, gaan doen. De, dus de opleiding voor sportleraar. Ja, want ik, ik, ik, ik weet nog goed dat ik uh, de Spelen van, van 84, toen was ik pas 15... In uh, Los Angeles. Ja, Los Angeles, de Spelen van 84. 88, uh, dat, dat ik altijd heel erg bezig was met het verhaal achter die prestatie. Hoe jong ik ook was. Maar dat, dat, dat vond ik op een of andere manier nou, misschien niet boeiender... Maar, maar wel even boeiend als de prestatie op zich. Maar wat fascineerde je dan in, in, in die achterliggende gedachten bij de prestatie? Nou, of het achterliggende werk? Hoe het, hoe het mogelijk was dat, dat, dat sommige sporters gewoon echt in staat mm. zijn... Om, om op het moment dat het moet... Uh, wedstrijden te beslissen... de zogenaamde topvorm... Uh, de, de, de flow waar ze dan in zitten. De, de, die begrippen kende ik toen absoluut allemaal nog niet. Uh, maar dat fascineerde mij enorm. En ik dacht, ik dacht echt op dat moment... ik wil mijn vak ervan maken... om mensen te helpen... om... om ja, die, die mood state of, of, of dat fysieke om, om dat te bereiken. Terwijl ik op dat moment echt niet wist wat dat inhield of wat daarbij uh, bij hoorde. Maar dat is echt vanaf mijn veertiende, vijftiende is dat gewoon een droom geweest. Ja, uh, ja dat, is een, dat is een droom geweest. En uh, op welk moment dacht je, nu kan ik hem gaan realiseren, het begin van de droom? Nou, het begin van de droom was eigenlijk uh, dat, dat ik aangenomen werd op het Sios in Sittard. Uh, uh, dat was voor mij de eerste stap. Uh, vanaf de middelbare school uh, was dat mijn eerste wens. Ik denk, als ik trainer moet worden, dan moet ik opgeleid worden. Uh, en ik, ik wilde als verenigingstrainer. Uh, en en nou ja, daar was CEO's op dat moment het beste voor. En daar is eigenlijk uh, de, ja, mijn droom gestalte gegeven... Door, door opgeleid te worden als trainer... En nog mooier was dat ik het laatste jaar van het CIO's... heb ik stage gelopen in Maastricht. De trainer die daar destijds zat, die vertrok. Die werd bondscoach in België. En die vroeg mij, wil jij hier de club overnemen? Nou ja, dat was, dat was een geschenk. Dat, ja. uh... Maar dan val je letterlijk in diepe. En dan val je letterlijk in diepe, ja. Want, want opgeleid worden als trainer is één. Maar, maar daadwerkelijk... Uh, ja... Hmm aan de slag gaan, dagelijks met mensen werken. En het is niet alleen met zwemmers, maar het is ook met besturen. Het is uh, ja, alles, alles wat op je afkomt. Um, maar ja, ik, sindsdien ja, leef ik in mijn droom. En, en, en ben ja. ik blij dat ik het nog steeds elke dag kan doen. Nou, Straks wil ik graag van je horen hoe, hoe je dat wiel hebt uitgevonden... Uh, op weg uh, uiteindelijk naar de gouden medailles... die je met je zwemmers bij elkaar uh, hebt gehaald. We gaan eerst naar iemand anders die ook een gouden medaille heeft gewonnen... bij het surfen, Dorian van Heisselbergen. Het was feest gisteren op uh, ter schelling Vliegende Kiep, uh, Jules van der Wart, die was erbij. Dit is echt het feest waar de Tesla's voor gekomen zijn. Duizenden mensen staan bij paal 17 en vieren het feestje met Dorian van Rijsselbergen. Die twee weken geleden een gouden medaille won bij de Olympische Spelen en nu hier gehuldigd wordt. Eén groot feest, de burgemeester staat klaar om hem uh, iets moois te geven. We gaan het zo meteen ja, horen. Wat? En dan geven we nu het woord van Rijsselbergen. Je bent in een comfortabel bedje geboren, maar de kunst is om te doen en te maken iets van de mogelijkheden die je krijgt. Je bent goed gesteund, materieel, immaterieel, maar jij hebt het gedaan. En jij hebt doorgezet, dingen opzij gezet en toch nooit de moed echt laten zakken. En dat is heel bijzonder om te zien. Iemand die echt iets wil en dat bereikt, dat inspireert. En in het geval van jou is het ook nog een genot om naar te kijken. Ik mag hem zo zoenen. als ja, ik je zie lopen, dan Het feest is bijna afgelopen, maar het gaat nog door op het strand, eh, Dorian. Was dit je laatste huldiging? Ja, dit is de laatste huldiging. De officieelste, meest memorabele huldiging, misschien wel. Uh, ja, blij dat het over is. Ja. Blij dat het over is, want. Het duurt al heel erg lang. Nou, het is natuurlijk wel. Ja, ik ben gisteren dan voor het eerst thuis gekomen. Dus het wordt allemaal wel een beetje ja, uitgerekt. Maar ja, dat is het, het voordeel en het nadeel van op een eiland wonen. Ja, iedereen kent jou ook. Hè? Iedereen wil ook wat van je nu. Ja, inderdaad. Maar dat, ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik herken gewoon mensen. En je moet niet opeens gaan doen nou, dat je beroemd bent of wat dan ook. Dat je ze niet meer herkent of zo. Dat is onzin. Verander jij, verander de mensen. Uh, nou, misschien de mensen meer dan ik, ja. Je bent vandaag al, je was al eerder van Tessel, dus de burgemeester kon je dat ook niet meer geven. Je hebt al diverse lintjes gehad, maar wat mooi is, je hebt een fonds gekregen wat jouw naam draagt. Blijft het ook die naam dragen? Nou, ik denk dat we er al mooi een draai aan kunnen geven dat het iets te maken heeft met mij. Maar het, het hoeft niet per se door Noord-Jan Vrijsbergfonds Fonds te heten. Ik wil gewoon dat het ergens voor staat en dat... Uh... Dat is plezier in de sport houden en plezier in het leven. Uh, want ja, zonder dat uh, kan je een hele hoop dingen doen, maar uh, gaat het heel erg lang duren. Ja, de burgemeester zei ook dat jij dat goed naar je geluisterd en de uh, wethouder van sport, uh, die, uh, die zei ook van ja, uh, je wil wat teruggeven aan de jeugd. Is daar dat fonds voor uh, ja, in het leven geroepen? Ja, zeker. Ik denk dat het een mooi, mooi doel is om wat terug te kunnen geven aan de jeugd. Ik kijk je nu heel kort terug op deze week. Ja, uh, yeah, big rollercoaster ride met, uh, met eigenlijk alleen maar ups en geen downs. Natuurlijk uh, ben je af en toe wel even een beetje moe en heb je het wel gehad, maar uh, daarnaast is het meteen meteen weer volle bak gaan. En het is leuk om zoveel enthousiaste mensen te zien en ook te horen dat ik mensen inspireer. In de studio zit Jacco Verharen, die is ook van de week Ereburger benoemd en heeft ook een ridderorde uh, gekregen. Wat zou je tegen hem kunnen zeggen? Hé hey, Jacco, hoe is het nou? <laughs> nee, uh, ja, Jacco is natuurlijk een ongelooflijk uh, mooi man en een, een geweldige coach. En uh, Aaron die, uh, die kende Jacco nog niet heel erg goed en die had nog niet heel veel van hem gehoord. En uh, op een gegeven moment zat hij met Jacco te praten, zei hij. En, uh, oh, you're not, you're not that bad, hè? Ten times uh, Olympic medalist. <laughs> ja, prachtig. Dank je wel. Absoluut. Ja. Dat is Dorian, die kende jou niet, en nu wel. Nee, ja. nee het, het, het, het, het grappige was dat ik uh, zelf Dorian ook niet kende... voor de Olympische Spelen. Nou ja, ik, vlak voor de Olympische Spelen wel... want hij is wereldkampioen-surf uh, geworden natuurlijk. Um, maar de, de, de, het verhaal doet me heel erg denken aan, aan iemand... die vier jaar geleden ook Olympisch kampioen werd... eigenlijk voor heel veel mensen vanuit het niets. Uh, dat was Maarten van der Weijden, die de 10 kilometer open water won... Nou, ik zit in de zwemwereld, dus ik volg die, die jongen natuurlijk altijd. Ik trainde hem niet, dat was Marcel Wouden. Uh, dus voor ons ja, was dat gewoon een medaillekandidaat en die haalde dan goud. En, en het verhaal van Dorian doet me daar ook heel erg aan denken. Die, die wordt wereldkampioen, uh, maar de overmacht waarmee die nu die Olympische titel pakte was... was onwerkelijk gewoon. Ja. Zeg, maar het blijkt dus dat er wel uh, ook contact is, laten we zeggen, buiten, buiten je sport met andere Olympische deelnemers. Hè? Ja. Die, die, jullie ontmoeten ja. elkaar blijkbaar en er zijn uh, gedachtenwisselingen. Ja, absoluut. Uh, dat, nou, dat wordt binnen NOC en NSF, uh, Maurits Hendricks bijvoorbeeld doet daar heel dat goed de werk in. Gro de grote man, man, hè? De ja. grote man uh, bij NOC en NSF doet daar goed werk in om coaches, sporters uit andere disciplines mm. bij elkaar te brengen. En als je dan eenmaal op de Olympische Spelen bent, dan, dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dan dan praat je, ik voornamelijk met andere coaches... ook wel met sporters, maar ook met coaches. Maar ook met de sporters onderling, dat matcht heel leuk. Want uh, hoezeer heb je behoefte aan contact met andere coaches... Uh, voor, voor de kennis op je vakgebied? Nou, het is heel goed om, om mensen te hebben die vanuit een ander vakgebied... of dat nu coaches zijn of niet... Uh, maar dat je toch wat, wat, wat out of the box gaat denken... dat je toch eens andere invloeden vanuit andere sporten krijgt... Wij als coaches in een bepaalde sport. Je moet je voorstellen, ik zit nu 23 jaar in het zwemmen. Tenminste, als coach. En. Um ja, dan op een gegeven moment vernauwt je blik toch. Dus, dus voor mij is het erg de uitdaging... om mensen vanuit het bedrijfsleven... coaches vanuit andere sporten... om, om zoveel mogelijk invloeden te horen te krijgen... en denken van ja, dat kan ik ook nou, gebruiken. Het is grappig dat je na 23 jaar coach zegt... dan vernauwt de blik, terwijl uh, hiervoor hadden we het erover... je begint als jong ventje aan uh, het vak zwemcoach... en je weet niet hoe het werkt. Waar haal je dan uh, de, de, de kennis uh, vandaan? Zijn er dan ook coaches die je... Uh bijspijkeren tips geven? Nou ja de, nou, de kennis komt uh, in de eerste plaats vanuit de schoolbanken. Je moet wat kennis hebben over fysiologie, periodisering, techniek noem het allemaal maar op. Um, uh, en daarna ga je kennis halen van van meer ervaren coaches, van mensen met wie je samenwerkt, fysiotherapeuten, krachttrainers, uh, mensen uit de medische hoek, nou, noem het allemaal maar op en, en, en zo, ja, zo doe je ervaring op. maar. Ik moet wel zeggen, ik heb het als coach altijd, in ieder geval achteraf, wel, wel uh, als, als heel mooi ervaren dat ik... Ze, ik ben zelf nooit topswemmer geweest. Ik kon zwemmen, ik kon best aardig zwemmen, maar niks, niks in de top. Um, maar ik heb ook die hele topsportcultuur vanuit het zwemmen heb ik nooit meegedragen. Dus uh, toen ik begon in het zwemmen, toen, nou, toen hebben best wel wat zwemcoaches... wat meer gerenommeerde en ervaren zwemcoaches... af en toe wel de schouders opgehaald of de wenkbrauwen gefronst... van wat gaat er nu gebeuren. Maar dat kwam omdat ik heel blanco in die situatie ja. stapte. En, en nou ja, voor mij is de uitdaging om dat iedere keer weer te doen. Zeg, we, we hebben het nu natuurlijk... je zit hier ook, naar aanleiding van alle successen... maar wat was een dal destijds? Wat was nou... Kijk, jij pieken en dalen. Uh, maar waar denk jij nu misschien met min of meer... Uh, nou, de afreizen noemen of wat dan ook, uh, aan terug. Dat je dacht, jee, dat heb ik als coach gedaan, dat had ik nooit moeten doen. Nou, ja, de, de, ik noem ik maar noem wat, maar bijvoorbeeld 2005, uh, uh, WK in Montreal... vond ik, vond ik voor mezelf echt een rampjaar. Wat ging er mis? Uh, nou, in ieder geval, daar kon ik natuurlijk niet zoveel aan doen. Pieter uh, van de Hogeband werd toen geopereerd aan een hernia... dus die ging niet mee naar de WK. Uh, met de zwemmers die ik toen uh, uh, mee had, wel naar de WK... Ja, die, die, die zwommen gewoon niet goed op dat moment, op dat toernooi. Um, 2008 Olympische Spelen um, was de laatste wedstrijd van Pieter. Uh, die daar overigens goed zwommen, persoonlijk record maar Hij werd vijfde. Um, maar voor de andere zwemmers was dat niet fantastisch. En eigenlijk... Uh, klinkt vreemd. Hè? Nu, nu 2012. Uh, natuurlijk voor Ranomi absoluut hoogtepunt. Nee. Ik denk ook voor Marleen Veldhuis. Absoluut, absoluut hoogtepunt. Ja. Eerste Olympische individuele medaille. En tevens de laatste. Ja, uh, stopt ermee. Hè? Ja, stopt ermee. Maar ik heb ook weer andere mensen in het team. Die het gewoon niet zo goed gedaan hebben. Dus... Je hebt altijd, en, en dat is wel goed voor je als coach, dat je. Ja, je moet toch meteen weer reflecteren. Want je, je, je wil altijd 100% scoren, maar elk individu is toch weer uniek. En. Nou, met sommige, en dat waren de medaillekandidaat, is dat heel erg goed gegaan. Uh, maar met andere zwemmers niet. En het is voor mij dan weer de uitdaging om te zoeken van ah, waar, waar zit dat? Uh, kunnen we daar wat aan doen? En hoe kunnen we de volgende keer beter? En dat ja. houdt je, houd je gewoon scherp. Ja, want kijk, de, de sporter uh, presteert niet naar, naar voldoening, zal ik maar zeggen. Uh, dan moet de coach gaan zoeken waar zit dat in. Uh, en waar, zit, waar heb ik dan misschien als coach uh, mogelijk. Uh, ben ik te kort geschoten of heb ik gefaald als dus je het heel, heel zwaar wil aanzetten? Ja, absoluut. Doe je dat ook dan? Uh, ja, zo, zo doe je dat. Uh, en, en dat evaluatieproces gaat eigenlijk onmiddellijk na die wedstrijden in. Dan, dan, um, ja, je ziet dingen gebeuren, je ziet dingen soms ook wel aankomen... en dan begint de evaluatie al, al zo'n beetje tijdens het toernooi. Dat Je denkt, nou, dit hebben we gewoon niet goed gedaan. En sommige processen, ja, dat is nu helemaal zo in een sport als zwemmen... die zijn onomkeerbaar. Als iemand niet in vorm is, is hij niet in oh, vorm. Top. En dan moet je al uh, gaan nadenken van ja, wat hadden we in de voorbereiding uh, beter kunnen doen. Maar dat is iets waar denk ik elke trainer uh, uh, wel eens of misschien wel eens vaker mee, uh, mee worstelt. En ik natuurlijk ook. Uh, de, dat, um, en ik, ja, ik vind het ook niet erg dat dingen niet lukken. Als, als het merendeel maar wel lukt, want dat is toch uiteindelijk waar je op afgerekend wordt en terecht. Um, maar als dingen niet lukken, ja, dan moet je dat evalueren en, en het volgende keer beter doen. Uh, heb jij al nieuw zwemtalent op het oog? Want je noemt net ook even mensen, die, die houden er mee op. Uh, ja, we uh, oh, moet eerst een goal halen bij, bij de jonge heer uh, ja, Henk Kok. Henk uh, Groningen, Willem 2, 2011. Het is gelijk geworden door het doelpunten van Heusje. Ja, dan kun je wel beter zijn. Maar uh, Willem 2 is goed uit de kleedkamer gekomen. Hij heeft ook een wissel toegepast. Brands is binnen de lijnen gekomen voor de Snijders En Heusje die kon daar een korte combinatie. Terwijl de bal ook werd slecht weggewerkt in de verdediging van FC Gronium. Kon Huisje twee keer aanleggen. Vanaf de rand van een 16 meter gebied kreeg hij de gelegenheid om die bal gewoon vrij te spelen voor zijn rechtervoet. Hij scoot onhoudbaar in voor Luciano. En zo staat het hier in de Euroborg: 1 tegen 1. Groningen Willem II. van Verharen, zwemcoach van. Uh... Nederlandse gouden medaillewinnaars uh, door de jaren heen op uh, tal van afstanden. Heb jij iets met voetbal trouwens, als Brabander en Willem II misschien? Ja, nou ja, ja, Willem II, maar ik woon in Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven. Al, al meer dan twintig jaar. Dus uh, ja, maar, dan uh, toch met PSV, PSV natuurlijk. Hij hebt het ook goed gedaan gisteravond. Ja, Houdt gister... het ook allemaal bij? Of denk je ja, wel, nee, ik, dan, ik, ik hou het allemaal bij. Oh. Ja. Ik stelde je net even de vraag voor de interventie van Henk Kok. Heb je al nieuwe zwemtalenten uh, gezien? Ja, die zijn zeker onderweg. Wij hebben... Uh, ik ga geen namen noemen, want uh, dat, dat zou te veel druk leggen op nog hele jonge mensen. Maar we hebben op dit moment bij de junioren, zowel bij de dames als bij de, bij de heren... En hoe en, jong uh, is hoe jong dan? Uh, junioren geval? praat je ongeveer over de leeftijd uh, 14, 15 jaar. Ja. Uh, dan hebben we jeugdzwemmers. Dan praat je over... Uh, nou ja, dat is bij jongens uh, 17, 18 jaar. Bij meisjes 15, 16 jaar. Uh, en... Uh, ook daarin, we gaan het steeds beter doen op Europese jeugdkampioenschappen. Mm. We, hebben, we zijn al sinds 2006 bezig met een intensief talentontwikkelingsbeleid. Ja, en dat moet er eigenlijk allemaal toe leiden dat we vanaf 2016 ja, structureel gewoon nog meer medailles kunnen halen. En nou, gezien het talent wat er nu uh, aan zit te komen, kan dat ook. Zeg maar, uh, dan uh, komt toch denk ik ook uh, het motiveren van die mensen om de hoek kijken. Want je kan nog zoveel talent hebben. Je hoort vaak van getalenteerde uh, topsporters in juist die leeftijd categorieën jongens meisjes dat ze andere belangstellingen krijgen en daar gaat het talent dat gaat op aan een pilsje buiten de deur en dat feesten en dat soort dingen ja, hoe, hoe houden ze erbij uh, nou door, door vooral de trainingen heel boeiend te houden uh, we hebben nationaal een, uh, een goed ja. programma met trainingskampen met verschillende wedstrijden dus dus uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je die talent het perspectief biedt van ja. ja waar kun je naartoe groeien uh, wat zijn de mogelijkheden en, en nou ja, dat er, dat er uitval is, dat is, ook dat is waar. Je kunt niet alles uh, voorkomen. Want intrinsieke motivatie uiteindelijk is toch doorslaggevend voor welk talent dat dan, is dan ook. Dat is gewoon de motivatie van de talent zelf, ja. wat hij in zichzelf ja. heeft. Ja, ja. ja. ja. dus, dus uh, uh, ik zeg altijd wel, je kunt mensen wel eens tijdelijk uit een dipje halen of, de, of door een moeilijke periode helpen. Dat, dat maakt elke topsporter wel een keer mee. Uh, maar je kunt mensen niet structureel uh, plezier in sport te laten hebben. Uh, want dat moet echt vanuit zichzelf komen. En gelukkig hebben we daar een heleboel van. Ja, en helpt het dan nog uh, dat je kunt zeggen... zie uh, Ranomi en... Uh... Hou haar gouden medailles in gedachten met jouw talent en jouw mogelijkheden voor straks. Nou, helpt dat? dat? Ja, dat helpt zeker. Ik, ik, ik denk uh, dat bijvoorbeeld een droom van iemand als Ranomi uh, uh, de, tot stand is gekomen. Kijk, toen, toen ik voor uh, het eerst naar de Olympische Spelen ging, was zij zes jaar. Uh, toen we uh, grotere successen met Inge de Bruin, met, uh, met Pieter van der Hogeband hadden. Toen was zij tien jaar... Ja, en ik denk toch dat dat een leeftijd is waar, waar bepaalde dromen zich gaan ontwikkelen bij mensen. Bij mij was dat in ieder geval zo. En dat Olympisch kampioenen inspirerend werken voor de volgende generatie. Wat, wat dat betreft was die slogan van, van, van uh, Londen, ja. uh, Inspire Next Generation, uh, uh, is een hele goeie, want dat, zo gaat het echt. Zeg maar, leggen leg ze uit hoe jij ziet dat iemand het talent is. Want er zwemmen mensen op een zwemvereniging. Er zijn talloze mensen die uh, daar uh, wedstrijdjes uh, zwemmen. En ineens, jij zit op de tribune. En wat denk je dan als je iemand ziet? Wanneer zie je dit is een talent uh, waar je wat mee kan? Daar kun je aan gaan polijsten, daar kunnen we aan werken. Nou, het, het gaat met zwemmen zo. We hebben ongeveer 450 zwemclubs in Nederland. En duizenden, kan ik geen exacte aantallen geven. Maar duizenden zwemmers die bijna wekelijks wedstrijden zwemmen. Nou, het eerste selectiepunt is gewoon een tijd. Die, die jonge kinderen die zwemmen een tijd. En we weten wat uh, mensen als Ranomi, Pieter, Inge uh, op jonge leeftijd zwommen. Dus dat, dat is een soort van referentiekader. Uh, nou, op het moment dat ze dan opvallende tijden zwemmen... dan worden ze daar als eerste uitgepikt. Maar dan ben je er nog lang niet. Hè? Want uiteindelijk is het uh, uh, de lichaamsbouw, uh, uh, de motivatie... Nou ja, ook, ook dat soort drijfveren. Nou, wat lichaamsbouw, wat is daar uh, belangrijk aan? Ik bedoel, armen en benen heb je en je gaat vooruit. Ja, nou, wat is, wat moet is, je nog meer hebben? Bijvoorbeeld, het, het, het verschilt een beetje per slag... maar bijvoorbeeld voor, voor vrije slagzwemmers... is het toch wel handig dat ze een, een, een bepaalde lengte hebben... Uh, voor mannen moet dat echt richting ja, 1,90 uh, gaan. Minimaal om, om, om echt in de wereldtop uh, te kunnen meedoen. Uh, voor dames rond de, rond de 1,80. liefst nog ja. iets langer. Uh, uh, uh, Smal in de heupen. Uh, uh, het liefst wat grote handen, grote voeten. Uh, uh, slank. En ja, Wat dat betreft zijn wij als Nederlands volk... Het uh, is geen toeval dat we ook met name in die categorieën... 50, 100 meter vrije slag prijzen pakken omdat uh, ja het Nederlandse volk is daarvoor gebouwd eigenlijk. Met die grote handen en die uh, grote voeten. Ja, lang, lang en slank. He. Lean <laughs> en mean, zoals ja, het heet. Nog, ja. Ja. Zeg maar, dan, uh, maar dan zie je talenten. Dan moet je dat gaan motiveren. Wat, wat, doe, jij, wat doe jij daar dan aan? Hoe, hoe krijg je ze scherp op de rails? Nou, de, de, de, dat talentontwikkelingstraject. Ik werk samen met Titus Menne. Dat is de jeugdbondscoach. Dat is de overigens ook de, een van de eerste trainers van Pieter van der Hogeband. Dus niet voor niks dat hij nee. op die uh, functie zit. Uh, en die, uh, die, die vangt het eerste talent op. Dus die, dat is eigenlijk de scout. Die de tijden goed in de gaten houdt. Die de junioren heel goed kent. Die de jeugdzwemmers heel goed kent. En dan uh, vanaf een bepaald moment gaan we er samen naar kijken. Want eigenlijk pas vanaf een jaar of 15, 16. Als we een bepaald niveau bereiken. Dan kun je echt zeggen van nou. Deze heeft wel heel veel potentieel. Die kan wel eens doorgroeien naar een Olympische topper. Uh, en op het moment dat we dan daar uh, aan beland zijn. Dan ga, ik me er, nou, dan ga ik me er zelf ook mee bemoeien. Uh, maar tot die tijd is het eigenlijk allemaal uh, werk van, van clubs... van trainers binnen clubs. Ja. Uh, dus het is ook van het grootste belang dat ja, ook al die 450 clubs... al die trainers daar gewoon heel gemotiveerd en heel goed hun werk blijven doen. En gelukkig doen ze dat. Jacco van de te gast in de perstribune. Straks meer uh, over je werk, Jacco. En uh, over, je, over je band met uh, Pieter van der Hoge Band... en met uh, andere mensen die je naar, uh, naar goud hebt uh, weten te laten rijken... Wij hebben ons antwoordapparaat tijdens de sportzomer een, een tijdje op non-actief gesteld. Maar ja, u had daar de klaaglijn van Tom van het Hek voor in de plaats. En daar is veelvuldig gebruik van gemaakt, van klagen, met de antwoorden van Tom daarbij. Vergeet niet, het antwoordapparaat is terug met al uw klachten en vragen. Als ze maar over mediazaken gaan, want daar is het voor in het leven geroepen. Radio, krant, alles wat u kwijt wilt, dat, dat mag u inspreken op ons antwoordapparaat. Ik heb nog nooit und schmierig Ordinair programma gehoord. Heeft u een klacht over de radio? Waarom is de ontvangst zo slecht van Radio 1? Of een tv-programma? Of de krant? De kranten staan er alweer helemaal vol mee. Of heeft u een prangende vraag over de media? Ik vraag me uit waarom de zoveel van bekende Nederlanders moeten worden rondgepompt. Ik vind het zo erg dat jullie de Olympische Spelen voor mensen met een beperking vergeten. Of wilt u juist een compliment uitdelen? Meneer Van Brakel, u bent ook hartstikke goed hoor. Spreek dan nu. In op Govert's Antwoordapparaat via 035-677-6001. Ik heb een klacht. 035-677-6001. Als daar eens een keer een ental zou komen, dat zou me heel welkom zijn. En misschien hoort u het commentaar op uw vraag. Alvast heel hartelijk bedankt. Op de perstribune van Max. Een harte het antwoordapparaat weer uh, tot uw beschikking. Officieel heropend. Het uh, nummer, dat noem ik nog een keer voor de zekerheid: 035 677 6001. Mag alles zijn hoor, wat u kwijt wilt: positief, negatief. U mag schelden, als maar een beetje binnen de pen. Zomaar Zazie, turn me on. Is muziek belangrijk uh, bij coachen of uh, voor zwemmers? Nou ja, wij, wij, wij trainen voornamelijk in de ochtentrainingen Toch ook wel een beetje met muziek. Omdat je, je kunt... Uh nou ja, zwemmen is toch heel veel baantjes trekken ook. En, en uh, bij een aantal trainingen, ja, het verhoogt de sfeer gewoon. Het is lekker. Ja, uh, wat voor muziek is dat dan? Ja, dat is heel divers. Dat gaat van, van house naar metal naar uh, uh, dit soort muziek. Ja. Ja, dat kan van alles zijn. Maar je zag die zwemmers wel uh, met de koptelefoons. Dus daar hebben ze ongetwijfeld muziek op. Ja, ja, ja. En ja, ja. Eigen ja, nee, nou, het is Ja, het is voor sommige mensen ook de ultieme manier om zich te concentreren. Of ja. zich even af te sluiten van de buitenwereld. Zo'n zo warming-up ruimte in het zwembad dat is een gekke huis. Daar lopen 900 ja. Rond. Dus als je daar even een momentje voor jezelf wil... dan, dan kun je het best op die manier afsluiten. Jacco Verharen, zwemcoach op de perstribune. Jacco, eh, bij de ingang van eh, de perstribune staat een postbode... en die heeft een briefje voor je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Jacco, wie had dat kunnen denken dat wij in 1993 een jong, onbetekenend, maar wel erg wild trainertje weghaalden uit Maastricht. En dat die onze toppers dan maar groot moest maken. Er zijn toch al wat gesprekken aan de keukentafel voor nodig geweest om dat jonge, onervaren en wilde trainertje in het gareel te krijgen. Dat is gelukt. En wat ben ik dan trots als ik afgelopen week een staande ovatie zie voor een man die volkomen terecht... Koninklijk wordt te onderscheiden voor iets wat de Nederlandse zwemsport, denk ik, nog nooit in zijn leven heeft meegemaakt. Een toptrainer die Kirsten, Pieter, Marcel, Inge en nou Ranomi, Marleen, gemaakt heeft tot wereldsterren. Dat is geen toeval, jongen. Dat is, maar, dat is alleen maar kunde en dat is grote kracht. Jouw kracht zit hem in het feit dat je mensen heel goed kunt opleiden, maar dat je ze ook op tijd los kunt laten met een instructie die ze dan voor jou uitvoeren. Grote, grote klasse. En trots op. Met vriendelijke voeten, Kees Rijn van de Hoge Band. Onderscheiding, de wij nog uh, te val heeft van deze week. Ja, schitterend. Nou ja, e eigenlijk deze man verdient zelf een leentje. Kees He? Rijn van de Hoge Band. Ja, ja dat, dat, dat is. Uh, uh, uh, hij en zijn vrouw, Astrid, die, uh, die hebben mij er in, uh, in 92 uh, bijgehaald. Uh, toen ben ik trainer geworden bij, uh, bij PSV Zwemmen. Nou, dat was voor mij de ultieme kans. Daar, daar, daar heb ik ook voor het eerst uh, op dat moment met de 15-jarige Pieter van de Hogeband gewerkt. Uh, uh, zijn zoon dus. Ja. En, en wat hij allemaal voor het zwemmen heeft gedaan... Is, is onvoorstelbaar. Durf rustig te zeggen, zonder hem had ik hier niet gezeten. Was het zwemmen ook nooit zo groot gegroeid in Nederland. Uh, dus dus uh, ik, zou, ik, ik moet hem eigenlijk een brief terugschrijven. En, en met, Mag nu, hoor. Met terugwerkende kracht uh, moet, moet hij uh, onderscheiden worden. Zeg maar, ik hoorde hem wel zeggen... Uh, 1993, jong, niks mis mee. Wild, moet je even uitleggen... Uh, en onbetekenend. Dat begrijp ik ook nog. Je stond aan het begin van, maar waar, waar staat dat wild op? Wild, ja. Ja, Ik hield en uh, houd er soms nog wel eens van. Een, een beetje op stap gaan uh, was leuk. Dus, dus uh, ja, En als ik uh, als, als 24-jarige kom zelf uit Rijsberg. Dat is een, een, een, een dorp in Brabant uh, met 5000 inwoners. Daarna ben ik naar Sittard, daarna naar Maastricht gegaan. Maar ik werd een beetje losgelaten in Eindhoven. En, en dat ging wel eens los, inderdaad. Dus, dus uh, uh, uh, hij zag meteen nou ja, als, als trainer talent in me. Uh, want ik werd daar ook aangekondigd als, als toptrainer. Nou, dat sloeg op dat moment echt nergens op, want ik had nog niks bereikt. Maar hij had er uh, sterk geloof in. Nou, dat geloof heeft er absoluut toe geleid dat ik uh, daar, daar zelf nog meer in ja. ben gaan geloven. Uh, daarnaast had hij een uh, fantastisch, uh, ja, zeg maar, daaromheen. Uh, uh, alle professionele activiteiten getraind. Hij, hij is ook de man van PSV, de clubdokter, toch? Ja, de clubarts. Is hij ja. inmiddels niet meer, nee, niet meer. maar uh, is hij wel altijd geweest. Lees. Hij is nu chefarts ja. bij NOC-NSF. Kijk, hij ja, ja. Zeg maar, had het over gesprekken aan de keukentafel. Waar praten jullie over? Nou, dat was uh, vooral om mij uh, af en toe uh, bij de les te houden. Dat, uh, die gesprekken aan de keukentafel, uh, dat ging er altijd om. Om een uh, uh, uh, uh, jonge uh, trainer die misschien wel verstand had van zwemmen. Uh, maar wat minder van het leven, om die af en toe bij de les te houden. Ja, ja zeg, uh, die, de zoon, Pieter, is, uh, nou, weten we hoe het ermee mee afgelopen is, hè. Uh, je, je hebt hem ontmoet aan het begin van je carrière, uh, dat is dus ook uh, meer dan twintig jaar uh, geleden, wanneer dacht jij, hey, met Pieter, uh, dat gaat lukken, dat gaat het worden? Uh, nou, dat had ik toch wel heel snel. Het eerste jaar dat ik met hem begon te trainen... die, die kon echt dingen laten zien in training. Nou, het is niet zo raar dat ik als jonge trainer... Uh, een aantal dingen nog nooit had gezien. Maar toen dacht ik wel van dit is echt heel, heel erg bijzonder. En ik heb het toen in 96 al laten verleiden van... Nou ja, als deze jongen geen wereldrecord gaat zwemmen... of geen Olympisch goud gaat halen... Uh, in al mijn onervarenheid riep ik... dan is mijn trainerscarrière niet geslaagd. Maar zo dacht ik op dat moment echt. Nou, het is gelukkig allemaal waarheid geworden ook. Uh, uh, maar ja, dat, eigenlijk zag ik bij hem wel meteen wat hij kan. En dat is tot op de dag van vandaag overigens nog als man... heb ik nog nooit gezien in de training. Nee. Maar hebben jullie dan... Uh, kijk, als hij het talent is dat je gaat begeleiden naar Olympisch Goud... heb je dan ook een gezagsverhouding? Is daar een hiërarchie in? Ja, er is nooit twijfel over geweest dat, dat uh, als Pieter en ik aan het trainen waren... dat ik, Pieter, uh, ja, dat ik gewoon zijn trainer ben en, en uh, uh, zijn programma's maak. Daar is, daar is nooit nee. enige discussie over geweest. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je met een, een 15, 16-jarige zwemmer begint... Uh, die groeit op, die wordt topsporter, die wordt volwassen. Uh, dat het uiteindelijk meer van opdrachten geven naar een dialoog gaat. En dat je uiteindelijk uh, samen het programma maakt. Uh, dat wil zeggen dat ik gewoon de trainingen nog steeds maak. Maar dat ja. je steeds meer naar je sporters gaat luisteren. Ja, maar jullie hebben ook de uitstraling uh, van vrienden. Klopt. Is dat ook zo? Zijn jullie vrienden? Ja, ja absoluut. Ja? Ja, wij, wij spreken elkaar nog vrijwel dagelijks. Uh, en en uh, nee, het is een echte vriend, een vriend voor het leven. En, en uh, ja, ook dat is prachtig als dat voortvloeit uit een uh, ja, eigenlijk professionele ja, relatie. Want uh, Van de hoge Band Vader zei net ook, jij kunt loslaten. Wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, dat je Op een gegeven moment uh, ga je merken... dat als je met, met, met topsporters werkt... dat ze het mooiste is om te zien als je naar zo'n Olympische Spelen werkt... dat ze uiteindelijk de regie zelf in handen gaan nemen. Dat wil niet zeggen dat ze de trainingen niet meer doen... die je voorschrijft of wat dan ook. Ze, ze... Eigenlijk doen ze precies wat je, wat je van ze vraagt. Maar ze nemen de regie van hun eigen leven in handen. Ze pakken de rust wanneer dat nodig is. Ze, uh, uh, de afspraken om hen heen uh, doen ze goed wanneer dat nodig is. ze dus kunnen heel erg goed keuzes maken. En dat is ook wat je wil. Ja. En je wil uiteindelijk als trainer... onafhankelijk opererende topsporters... Die, die op het moment dat het moet... er zelf kunnen staan. En dat, nou ja, dat is misschien wel het mooiste... dat ik dat bij Ranomi afgelopen jaar ook weer heb gezien. Die heeft een hele opleiding gehad. En op een gegeven moment heb je het gevoel... ze kan het, ze kan het allemaal zelf. En dan kun je als trainer een stapje opzij doen. Ja. Dat moet je dan ook doen, anders ga je over. Maar wat zeg je, wat zeg je tegen Ranomi op het moment dat ze... die hal binnenkomt voor die gouden race? Ja, bij Renomi was dat heel bijzonder. Die, die, die... Nou ja, ik, ik heb nog nooit iemand zo rustig naar finales uh, zien gaan. En uh, ja, vlak voor de wedstrijd gaf ze me eigenlijk nog zo'n knipoog van... ...komt wel goed. Dus uh, daar heb ik eigenlijk... Ik, uh, ik geef nog wat tips mee als het gaat wat om... Wat is een om... tip? Wat, uh... Nou, de technische zaken. Dus, dus uh, je hebt dan ook al series halve finale ja. gezwommen. Dus dan zeg je nog, uh, let, let nog even hierop, let nog even daarop. Maar dat zijn eigenlijk dingen die ze al lang weet... Uh, maar dat wil je dan toch als trainer nog even meegeven. En verder ja, was ze heel rustig en gaat ze gewoon... Uh, uh, ze heeft nog net niet mijn succes gewenst, maar dat nee. leek het bijna wel op. <laughs> Wat is jouw geheim? Uh, nou, er zijn geen geheimen. Volgens ja. mij gewoon een goede omgang met mensen en, en uh, kennis van zaken. Ja, jouw moeder zegt hij blijft altijd rustig. En hij is gedreven. Ja, ik denk uh, altijd rustig. Bijna altijd. En uh, gedreven, ja, honderd en procent. Komen er nog nieuwe technieken aan die je gaat gebruiken op weg naar de komende Spelen, over ja, vier jaar? Ja, zeker. De, wij, wij gaan, uh, ik, ik werk heel, de, heel veel met een partij als InnoSport in Eindhoven. Ja. Dat is ons zwemlaboratorium. En die, uh, nou, die staan ook weer te trappelen om nieuwe, nieuwe uitvindingen, ja, voorbeeld, nieuwe vindingen. Uh, wij gaan steeds meer naar de directe feedback. Dus het ultieme zal zijn dat als iemand een duik of een zwemtechniek doet... dat hij meteen voelt, of dat we hem laten voelen... of het goed of niet goed gaat. En hoe en, laat je dat voelen? Dat, is, uh, nou, dat kan van alles zijn. Elektriciteit, oh, bijvoorbeeld. Ja. Maar elektriciteit en water moet je heel voorzichtig ja, zijn. Ja, ik zeggen, voor een komt er een dode zwemmer boven. Ja, nee, nee, nee. nee. Jonger, jonger. Zover zal het niet gaan. Nee, nee, nee. Stel je voor, zeg. Nou, goed. Nieuwe technieken... Uh, Blijf jij in Nederland? Want ik bedoel met naam en faam die je nu hebt opgebouwd... en je bent pas, wat is het, 43? Ja. Uh, yeah. Nou ja, ik, ik, ben, ik ben nu bezig met, met de voorbereiding voor de komende vier jaar. Uh, dus, dus mijn intentie is zeker om in Nederland te blijven. Ik moet toch wel praten over een contract, maar ik... Nou, ik ga er eerlijk gezegd vanuit. De intentie van beide kanten is er dus uh, dat het allemaal goed kan. Ja, Maar je wilt er ook de grens over. Je wilt nog verder. Je wilt nog meer ontplooien. Nee, nog dat meer is, is aan de Het palmaris. gras is altijd groener. En, ja. en dat heb ik wel ervaren. Het ja. gras is heel groen in Nederland. Ja, gaan we wel op vakantie met vrouw en kinderen of uh, komt het daar niet? Ja, van? dat zal de herfstvakantie of, of ja. december worden. Goed. Ja, mensen leven allemaal in, hè. Omdat vader zo nodig op zijn vroege leeftijd al besloot coach te willen worden. Maar met wat een succes. Dankjewel, je wel, Jacco Verharen. Graag gedaan. Een goede thuisreis naar uh, de stad waarvan je Ereburger bent, Eindhoven. Straks langs de lijn. Veel plezier. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. En dan komt het af naar een, een graad of tien. Overigens hoorde ik net het bericht uh, over padvinderij. Ja. In Hoogvliet. Ja, ik, ga, ik krijg dan toch wel weer een beetje wat jeugdsentiment wat opborrelt. Oh, ja? Want daar heb ik jaren op gezeten. Echt was. waar? Ja. Ben jij padvinder geweest, hè? Ja, als welpje. Nou, we gingen ook heel vaak naar Auschwitz. Ja, op, uh, op kamp. Dus uh, hè? Ja, ja, hoe heet het daar zo? Ja, nee. Ja. Oh, nee, Austerlitz uh, bedoel je. Austerlitz, ja, oh, sorry. Ja, ik exactly. oh. Zo, dat is wel iets heel anders. Ja. Eh, het, je weet het verschil toch, hè? Austerlitz, ja, nee, ja. dat is het. Ja. ja, dat is toch vroeg. De Perstribune is een programma van Omroep Max. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.